12 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De beelden van de vechtpartij op het terrein van voetbalvereniging Alphonse Boys worden nu toch vrijgegeven door de lokale omroep en een mediaforum met Champia Gele en Willem Schoonen. Nu is het NOS journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. NS stopt met Vira. Protesten Turkije houden aan en problemen door hoogwater in Oost-Europa. Het weer, periode met zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Later in de week lopen de temperaturen langzaam op naar zo'n 20 graden. De top van de NS is in Den Haag. Bij staatssecretaris Mansveld om tekst en uitleg te geven... over de problemen met de Vira. Bronnen melden aan de NOS dat de NS met de Vira wil stoppen. Wilco Boom in Den Haag. Eh, dat zeggen we eigenlijk meestal bij ambassadeurs, zou ik bijna zeggen. Maar zijn ze nou op het matje geroepen? Ja, zo mag je dat huiselijk wel noemen hoor. Ze zijn hier ontboden om te komen vertellen wat er nou precies allemaal aan de hand is. En wat NS denkt te gaan doen met die vira. Nou, wat ze denken te gaan doen is dus de stekker eruit. Uh, je zei het zelf al. En uh, ja, daar zijn ze nu over aan het praten met staatssecretaris Mansveld. Uh, NS-topman Meerstad is hier en uh, directeur van Vroonhoven. Zij is speciaal belast met alle problemen rondom de Vira. En zij zit hier dus nu al meer dan een uur aan tafel bij de staatssecretaris. En de, de sirenes voor de eerste maanden van de maand die werken in ieder geval goed. Uh, vorige ja, die week, doen het. Ik, ja, die doen het. <laughs> in tegenstelling tot de Vira. <laughs> ja, inderdaad. Uh, vorige week zei de NS: half juni komen we met een standpunt. Uh, dit is weer ietsje sneller. Waarom trekken ze nu de stekker er al uit? Nou, het punt is, minister Dijsselbloem van Financiën, de, eigenlijk de aandeelhouder van de Nederlandse spoorwegen. Die had, begrijpen wij, uh, via de binnenband uh, het signaal gegeven... regel het eerst financieel en juridisch allemaal waterdicht... voordat er een besluit wordt genomen. Ja, de beslissing van de Belgen afgelopen vrijdag om te stoppen met de vira kwam daartussendoor. Die heeft de zaak naar het zich laat aanzien in een stroomversnelling gebracht. En vandaar dat, dus dat versnelde besluit bij NS... en nu ook uh, het bezoek van de NS-top aan uh, staatssecretaris Mansveld. Nou hoorden we vanochtend uh, hier bij Radio 1 bij de KRO, het CDA, uh, Sander de Rauwe. Uh, die zegt dat een andere vervoersmaatschappij een kans moet krijgen. Is dat een reële optie? Nou vooropgesteld, ik ben geen jurist. Dus ik vind het een beetje moeilijk te beoordelen. Maar ja, er is een contract tussen de staat en de NS. Uh, dus dat is misschien wel heel moeilijk. Aan de andere kant is het ook denkbaar dat er een ontsnappingsclausule is. Dat de NS een niet zijn leveringsplicht uh, nakomt. En dat inderdaad een ander nu de beurt zou moeten krijgen. Maar eerlijk gezegd, uh, het lijkt me wel een ingewikkeld verhaal. Of dat nu zo heel snel 1, 2, 3 kan gebeuren. En een andere maatschappij zou natuurlijk ook eerst weer treinen moeten gaan kopen. Dus of dat de oplossing snel dichterbij zou brengen, dat weet ik niet. Wilco Boom. Premier Erdogan van Turkije heeft de bevolking opgeroepen tot kalmte. Hij reageert daarmee op de aanhoudende onrust in het land. Gisteravond en nacht waren in Istanbul de zwaarste onlusten... sinds het begin van de protesten vorige week. Consulent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, wat heeft Erdogan allemaal gezegd? Ja, hij uh, zegt vooral ontspan, uh, kalm neer, uh, laten we het rustig houden. En met reden natuurlijk omdat. Uh... Nou, hier alleen al in Istanbul vannacht ook weer uh, echt slag is geleverd. Uh, rondom Besiktasje, rondom Donner palais Paleis. Uh, daar is heel hard gevochten tussen uh, politie en demonstranten. Grin het hebben de demonstranten zelfs een bulldozer buit gemaakt. Die is later in vlammen opgegaan. Uh, grote delen van de wegen liggen open omdat de stoeptegels zijn gebruikt om barricade. Op te weer hebben dus de premier maand tot kanten om heel eerlijk te zijn, op dit moment is het dat ook wel. Ja, tot een, uh, hij heeft nu een paar keer gesproken en uh, dat eigenlijk al meerdere keren gezegd. Um, maar het heeft weinig effect. Ja, omdat mensen zich nog steeds zich uh, niet gehoord voelen. Uh, het gaat om, om, om heel veel. Kijk, je kunt niet spreken over een Turkse lente, omdat deze premier misschien wel de populairste leider in Turkije is sinds de tijd van... Natuurlijk. Hij heeft de economische tijd enorm mee. De hele stad staat op de top vanwege grote economische projecten. En het is de demonstranten juist daarom te doen. Niet omdat ze per se tegen projecten zijn, maar omdat ze zich niet geconcentreerd voelen. En elke keer als er verzet komt tegen een plan, dan wordt daar met excesief politiegeweld op gereageerd. En uh, nog in geen enkele van de speeches uh, laat het premier eigenlijk doorschijnen uh, uh, dat. Hij daarna luistert dat hij van plan is om uh, de, de eisen wat dat betreft van de, demonstra de demonstranten in te wilgen. En daarmee loopt hij het risico dat die opstand van het weekend deze hele week nog door zal gaan. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een brand in een kippenverwerkingsfabriek in China heeft het leven gekost aan zeker 112 mensen. Toen het vuur zich verspreidde, zouden veel werknemers zijn ingesloten. Brand is waarschijnlijk ontstaan na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk. Op het terrein van de kippenfabriek zitten een pluimveeboerderij en een slachterij. De fabriek heeft zo'n 1200 werknemers. Hoeveel mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak, is niet duidelijk. Het water blijft stijgen in het midden van Europa. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd... vanwege overstromingen en hevige regenval. In Tsjechië zijn zeker twee doden gevallen. In Duitsland worden enkele mensen vermist. Een bewoonster in het Oostenrijkse Tirol... wist niet wat ze zag toen ze vanochtend uit haar raam keek is al alles geschwommen, uh, Holz en alles. Dan hebben we inderhalve van een uur onze documenten gepakt, naar de naburige hoog gebracht, want we wonen in meerdgeschos. En dan hebben we al die boten gezien en zijn met de eerste boten eigenlijk weggekomen. Ja, dreef van alles voorbij, zegt ze. Houdt tot en met huisraad. We hebben snel onze documenten gepakt en zijn naar de bovenburen gevlucht. En vervolgens zijn we met een van de eerste boten in veiligheid gebracht. De Tsjechische premier Nekas heeft voor een groot deel van het land de noodtoestand afgekondigd. Vooral in het noorden en zuiden van Tsjechië moesten mensen hun huis uit. Zo'n 300 militairen proberen te voorkomen dat het historische centrum van de hoofdstad Praag blank komt te staan. Meteorologen verwachten dat de regenval de komende dagen afneemt.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 Op een markt in Afghanistan zijn zeker tien kinderen en een politieman omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Vijftien mensen raakten gewond. Aanslag was in de oostelijke provincie Paktia. De dader zat op een motor toen hij rond het middaguur zijn explosieven liet ontploffen. Kinderen waren naar buiten om te lunchen. zou hebben gericht op een Amerikaanse militaire patrouille die voorbij kwam. Het is niet duidelijk of er Amerikaanse slachtoffers zijn. Laatste weken zijn er veel aanslagen in Afghanistan. Premier Rutte was er zaterdag voor een verrassingsbezoek in Kunduz. Volgende maand sluit Nederland daar de politietrainingsmissie af. College van burgemeester en wethouders van Helmond is gevallen. Aanleiding voor de crisis in Helmond zijn de declaraties van wethouder Tielemans. Afgelopen twee jaar zou hij zich op kosten van de gemeente... met de taxi naar het café hebben laten rijden. Gisteravond heeft Tielemans gezegd dat hij niet verder wil als wethouder... maar op de gecombineerde fractie, waar hij deel van uitmaakt... de steun voor het college introk. Negende dag alweer van Roland Garros. En vandaag spelen tennissers en tennissers om een kwartfinale plaats. Marcella Mesker, welke partijen zijn er nu aan de gang? Um, nou, ik zit hier bij het Cours Suzanne Lenglen. En kijk uh, naar Tommy Haas. Want dat is toch wel een verhaal hoor. 35 jaar is de Duitser inmiddels. Geweldig tennis speelt hij. Hij speelt tegen de Rus Mikael Yushny. Ook een zeer ervaren speler. 30. Een man die altijd meedoet met het toernooi. Altijd een aantal rondes haalt. Maar vandaag kansloos is tegen Tommy Haas. Het staat twee keer 6-1 op uh, het scorebord uh, voor Tommy Haas. En uh, ja, het lijkt erop dat Yushni uh, geen kans van slagen heeft. Het gaat hier dus om een kwartfinale plaats op Roland Garros. En uh, Tommy Haas, ja, de nummer 2 uh, van de wereld ooit... Ja, die is natuurlijk jaren weg geweest, schouderblessures... maar hij is terug. En hoe? 35 jaar dus kan de oudste kwartfinalist bij een Grand Slam toernooi worden... sinds Andre Agassi bij de US Open in 2000. 2005. Daar lijkt het wel op. Laten we eens kijken bij de vrouwen. Victoria Azarenka, de nummer drie van de wereld. Zij speelt op het uh, Cour Philippe Chatrier. Ook een mooie partij. Ze speelt tegen een oud winnares, de Italiaanse Francesca Schiavone. Zij won het toernooi hier zo verrassend in 2010. Weet je nog, ze kuste het greffel. Ja. De mensen waren helemaal fan van haar. Uh, maar ja, het is toch Victoria Azarenka die de power heeft. En uh, de wat oudere Schiavone inmiddels is 32 met uh, 6-3 en 10. Uh, 2-0 staat. Dus het lijkt er niet op dat Skiavona daarvoor een uh, stunt kan gaan zorgen. Azarenka tot nu toe uh, net iets te veel power. Dus wat dat betreft zijn toch de twee uh, az mensen Azarenka en Tommy Haas... Ja, zoals verwacht de betere in uh, ja, deze vroege eerste ronde. Vierde rondes voor een plaatje voor de kwartfinale. En nog andere spannende partijen die we niet uh, mogen missen vandaag? Nou, het is een mooi programma hoor. We krijgen straks uh, Novak Djokovic, de nummer 1. Tegen de nummer 16, Filip Koolschreiber. Een andere Duitser die uh, zijn beste tennis uit zijn carrière speelt. Interessant wel, want alle media staan hier vol over uh, ja, het overlijden van de allereerste coach van okay. Novak uh, Djokovic. Jelena Gensic, 76 jaar geworden. Zij heeft Djokovic ontdekt. En uh, na zijn afgelopen wedstrijd, twee dagen geleden, uh, gaf hij geen persconferentie. Hij hoorde... Nadat nou, hij had gewonnen van Dimitrov over het overlijden. Hij raakte overstuur. Uh, huilend zat hij en hij zei ik doe geen persconferentie. Heeft gisteren een dagje gehad om bij te komen over zijn verdriet. En uh, vandaag zullen we zien hoe hij met die emoties om zal gaan. Ik denk overigens dat hij uh, ja, voor haar zal gaan spelen. Ja, overwinning uh, opdraagt als het lukt. Ja, he. ja. ja, natuurlijk. En Nadal speelt natuurlijk ook nog op zijn 27e verjaardag. Hij is jarig vandaag, dus birthday cake. Maar ja, moet hij wel eerst winnen van uh, Kainichiko. En dan hebben we tot slot nog Maria Sharapova, de titelverdedigster uit Rusland... tegen jonge amerikaanse Sloan Stevens. Ook heel mooi. Marcella Mesker. Hockeyster Sophie Polkamp stopt als international. De tweevoudige Olympisch kampioene speelde 127 wedstrijden voor Oranje. Ze gaat zich nu richten op haar studie. De keuze om te stoppen als international was geen gemakkelijke. Ja, het dubbelgevoel gewoon. Ik ben wel opgelucht dat het eruit is, maar... Um, ja, ik ga het gewoon echt enorm missen. Dat weet ik ook wel. En uh, het team missen, de begeleiding en uh, de mooie momenten en het winnen. En gewoon het spelen voor Oranje, ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Dat uh, ga ik allemaal zeker missen, maar het is, uh, het is goed zo. De Polkamp gaat volgend seizoen natuurlijk nog wel spelen voor Amsterdam. De club waar ze afgelopen weekend Nederlands kampioen mee werd. José Mourinho gaat ervan uit dat hij voor het einde van de week wordt benoemd... tot nieuwe trainer van voetbalclub Chelsea. Dat zei de Portugees in een Spaanse tv-show. Ik ga de lundraal pues, naar Londres. Ik denk dat ik entre lunes en het einde van de week semana ik pues, será Chelsea. Maar op momento no niet soy. Continuo Ik ser solo gewoon in Madrid hasta een paar uur. Ik wou kijken of ik of ik o no de van del Chelsea ben. Maar ik zou het willen doen. Chelsea voelt als een warm bad, zegt hij. En ik kijk er naar uit om daar aan de slag te gaan. Mourinho werkte tussen 2004 en 2007 ook al voor de Londense club. Voor de hoofdpunten: staatssecretaris Mansveld en NS overleggen nog steeds over de problemen met de Vira. Premier Erdogan probeert geest in de fles te krijgen. Maar protesten in Turkije houden aan en doden en duizenden evacuees door hoogwater in Oost-Europa. Dat was er met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? seniorservice.nl De radio zoekt stemmen! Mijn naam is Peter Paul van Kasbergen. Ik heb een wereldse air in mijn stem. Ik ben Remco. Mijn stem heeft de baard in de kil.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 En -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De EO is bezig met een dramaserie over oud-media-politicus Willem Aantjes. En die reageert zo meteen bij ons. In het Mediaforum Jean-Pierre Gele, tv-criticus van de Volkskrant. En Willem Schone, hoofdredacteur van Trouw. En het gaat onder meer over de problemen met de VIRA. De NS zou vanmorgen tekst en uitleg geven in het Radio 1 journaal Dat leek eerst niet door te gaan. Toen toch weer wel. Alleen wilde de NS-woordvoerder alleen maar praten over het geplande vertrek van Topman Meerstad. En niet over de VIRA. Daar zullen we later op terugkomen. Later vandaag. Wat hoort u mij niet zeggen. Deze week? Dat hoort u mij ook niet zeggen. Wat hoor ik u eigenlijk wel zeggen, meneer ja, van Schermen? Dat ben Meerstad bij 1 oktober vertrekt en plaatsmaakt voor Timo Huges. Ja, dat zei u al. Edwin van Schermenburg ja, okay. van Dennis. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz beginnen we. En dat doen we met Bo Wilsterman uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Een vechtpartij gisteren na de amateur-voetbalwedstrijd... tussen Alvense Boys en Haaglandia. Spelers en supporters gingen met elkaar op de vuist. En die vechtpartij werd gefilmd door de lokale omroep Alvenstad TV. Maar die weigerde vervolgens om die beelden vrij te geven. Adrie van Lit is van RTV Lokaal Media... en zij maakte die beelden voor Alvenstad. Meneer van Lidt, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaven jullie die beelden gisteren niet vrij? Uh, dat is een lang verhaal, maar ik zal toch proberen het zo kort mogelijk uit te leggen. RTV Lokaal Media heeft sinds kort een, uh, een samenwerkingsverband met Afstad TV. Wij willen binnen de lokale omroep en zeker in, uh, in onze regio graag uh, sportwedstrijden uitzenden via beeld. Wij zijn sinds vijf weken daarmee bezig, draaien een pilotserie om vervolgens 1 september te gaan starten. En waren gisteren getuigen van, uh, van de, ja, de nou ja, veldslag is een beetje overdreven... maar toch de massale vechtpartij op het veld van Alves Boys. En wij dorsten gisteravond uh, die beelden niet vrij te geven... omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat daar strafbare handelingen zijn gepleegd. En wij geen idee hadden, daar ben ik vrij eerlijk in... met ons, uh, ja, laten we zeggen, op ons amateurniveau... of we die beelden vrij mochten geven. U, dus, u dacht van anders, van anders ja. straalt het op uzelf af misschien als u die beelden vrijgeeft? Sorry? Uh, anders straalt het op uzelf, of dat u eventueel juridisch daarvoor verantwoordelijk zou worden gehouden? Ja, precies. En wij zijn een stichting en wij dorsten dat gewoon niet aan. Het was meer, uh, nou ja, noem het watervrees of wat dan ook. We hebben het zelf ook niet uitgezonden. Nee. En, en u, u ging dus eerst juridisch uitzoeken of dat u überhaupt kon? Ja, klopt. En? Uh... Wij mogen die beelden vrijgeven. Zelf uh, hebben ze zojuist uh, geplaatst, maar uh, is het uh, vrij wazig... want wij wilden niet uh, uh, mensen herkenbaar in beeld brengen. Uh, wij zijn vrij om uh, de omroepen die daar interesse voor hebben... om ze daaraan te geven, want de omroepen zelf zijn verantwoordelijk... wat ze, wat ze uitzenden. Oké, okay, ja, want, kunnen... want de suggestie werd namelijk even gewekt... dat uh, de voetbalclub Alphonse Boys natuurlijk niet blij is met die beelden... en dat, uh, dat u die tevriend wilde houden, maar dat speelt dus helemaal niet. Dat speelt totaal niet. Integendeel, uh, maar dat is mijn mening. Uh, ik krijg de stellige indruk dat Alphonse Boys mee wil werken... niets, maar dan ook helemaal niets in de weg zal staan... om... Uh, uitzoeken wat hier gebeurd is en wie de verantwoordelijken daarvoor zijn. Ja, maar nu op die site van jullie staan die beelden helemaal gebleurd, maar je kan ze dus ook gewoon open en bloot krijgen, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja, en dan is de verantwoording van degene die het uitzendt dan vervolgens wat daarmee gebeurt. En als justitie Correct. trouwens aanklopt, geeft u ze dan ook? Of? Sorry? Als justitie aanklopt voor die beelden, geeft u ze dan ook? Justitie heeft al aangeklopt. En uh, wij hebben de beelden overgedragen aan de politie met het uitdrukkelijke verzoek om ze uh, eerst intern te gebruiken. Ja, oké. Okay. Adi van Lid van RTV Lokaal Media, hartelijk dank. Gedaan. De SP maakt zich er sterk voor dat tv-kijkers invloed blijven houden op wat er op tv te zien is. Tot volgend jaar zijn er nog programmaraden die mee bepalen welke zenders u kunt ontvangen. Maar die programmaraden die worden afgeschaft. Jasper van Dijk wil nu dat er zenderraden komen die kabelmaatschappijen kunnen verplichten om bepaalde zenders door te geven. Want er moet inspraak zijn voor de kijker, zegt Van Dijk. Als je dat niet regelt, dan is de televisiekijker overgeleverd aan de grillen van het kabelbedrijf die bepaalt dan eenzijdig welke zenders de televisiekijker te zien krijgt. En eh, het gaat er dus om dat er ook vanuit de kijker inspraak moet zijn... als men daar niet tevreden over is. Volgens Van Dijk is er morgen in het Kamerdebat over deze kwestie... een meerderheid te vinden die dit plan ondersteunt. De VPRO heeft een groot aantal leden een brief gestuurd... waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd. Dus naast het lidmaatschap van 12,50 euro per jaar... probeert de omroep nog wat extra geld los te peuteren. Dat de omroep geld nodig heeft, dat heeft alles natuurlijk te maken... met de bezuiniging op de publieke omroep. En in dat kader krijgen zo'n 80 VPRO's deze week ook te horen... dat ze hun baan verliezen. Algemeen directeur Lennart van der Meulen van de VPRO is hier. Um, moeilijke dag, moeilijke ja, is een week. Ja, wij begrepen dat de, de mensen die uh, uh, ja, laten we zeggen, uh, eruit moeten, dat die dat per mail horen. Nee, we hebben vanochtend om half tien uh, iedereen. Want je moet iedereen informeren, mensen die weg moeten, mensen die kunnen blijven, hebben we iedereen dat per mail gedaan, zodat mensen konden kiezen of ze dat thuis uh, wilden vinden of op het werk. En de helft uh, was ongeveer op het werk op redacties. En in die brieven worden ze uitgenodigd voor een gesprek vanmiddag, morgen of overmorgen... waarin toegelicht wordt op welke manier de reorganisatie hun baan treft. Maar als je uitgenodigd wordt voor zo'n gesprek, dan weet je al dat je uh, daar moet. Ja, er zijn zo'n 55 mensen met een vaste aanstelling uh, die hun baan verliezen. Daar staan vacatures tegenover, maar dat zijn er veel minder. En er zijn 35 mensen met een tijdelijk contract... en die werken ook vaak al twee, drie jaar bij de VPRO... Uh, wie het contract niet verlengd wordt. Ja, daar is de, de hele wetenschapsredactie bij, begreep ik. Is ja. dat geen prioriteit meer voor de VPRO? Ja, wij blijven wetenschap en duurzaamheid doen... maar niet in een, een wekelijkse rubriek, zoals Labyrinth. Labyrinth stopt aan het eind van dit jaar. Maar met uh, grotere uh, series. We hebben een uh, soort climate, uh, klimaatserie... Uh, die nu ook in het najaar van, van, van start gaat. Maar niet met een vaste uh, wetenschapsredactie. En zijn, zijn er nog meer van dit soort pijnlijke keuzes? Dat er een, een nou, hele afdeling weg moet? Bij radio is het, uh, uh, komt het hard aan. Ook vanwege de keuzes die er op Radio 1 zijn gemaakt. Dus je Vepjero verdwijnt eigenlijk... Niet alleen uit de dag, maar stopt mm -hmm. per 1 januari. En op zondag is bezuinigd op de documentaire programma's die we daar nog hadden. Dat waren er drie. Plots, It's daar, hadden wij daar zitten. Daar komt wel een programma voor terug door de week. Drie keer een uur, Bureau Buitenland. En uh, om twaalf uur een cultuurprogramma. Maar dat betekent wel dat mensen die op die redactie zitten... haast omdat het vaak specialisten zijn... Dus je gaat niet van buitenland specialist, word je zo maar een cultuurspecialist. Dat het ook direct hun baan raakt. Ja, ja. Goed, uh, dat is dat. Dus geen, geen mooie week wat dat betreft bij de VPRO. Uh, en het heeft direct ook te maken met die brief waar ik het net over had. Want ja. uh, een bijzondere manier toch om extra geld bij de leden te vragen. Ja, ja gelukkig hebben we, we hebben een hele uh, verbonden achterband nog steeds. Dus mensen betalen al, een, al veel lidmaatschap. Uh, vaak twee keer zoveel als wettelijk verplicht, dus 12,50 we zijn vorig jaar, zijn we een kleinere groep, hebben we gevraagd of zij willen doneren... om te kijken of je van lidmaatschap naar donatie kan. Dat, dat viel heel goed. Uh, en dit is eigenlijk de brief voor de laatste... Uh, we zijn 75.000 mensen die we nu dit weekend hebben aangeschreven. En we proberen dus van dat lidmaatschap eigenlijk naar donatie te gaan... waarbij er een logischer... Relatie komt tussen het geld dat je geeft en de programma's die we maken. Mensen willen graag dat jullie die programma's blijven maken die je maakt, ja. dus hebben ook zijn ook bereid om daar wat meer voor te betalen. Ja. We ja. hebben tot nu toe dit jaar zeven uh, ton opgehaald. Want er is al eerder zo'n actie met, geweest? Het, nee, dat is eigenlijk een doorlopende actie. Dus we, we hebben vanaf uh, september uh, voor het eerst mensen aangeschreven We willen proberen ook daar nu structureel uh, een, het, zeg maar een structurele donatiestroom van te maken. Ja. En dat is, nou, we hebben acht we hebben miljoen bezuinigingen. Uh, op ons gekregen, eigenlijk vanaf volgend jaar. En proberen via eigen inkomsten, via de gids, lidmaatschap en donatie... jaarlijks zo'n, dat is nu zo'n uh, 4, 4,5 miljoen dat daar binnenkomt. En als dat wat omhoog kan, dan blijft dat belangrijk. We stoppen ja. het in onderzoeksjournalistiek, metropolis... Ik, ik, ik wou net zeggen, het, het is niet zo dat de helft van die 80 dan weer terug kunnen komen of zo? Nee, de kernorganisatie moet je uitgaan van, je, van, van de verwachting... van de subsidie die we in, in, binnenkrijgen, dus die kernorganisatie... We hebben wel tegen iedereen gezegd... als het lukt om, uh, of het nou volgend jaar is of het jaar daarop... om structureel geld meer, meer geld binnen te krijgen... dan komen er ook weer redacties bij. Ja. Goed, uh, dank voor de uitleg. Lennart van der Meuren hij is directeur, algemeen directeur van de VPRO. Um, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, de EO natuurlijk, die komt met een dramaserie... gebaseerd op het leven van Willem Aantjes, inmiddels 90 jaar oud. Oud-politicus natuurlijk, van het CDA. Hij moest in 1978 als fractievoorzitter in de Tweede Kamer aftreden... vanwege een vermeend oorlogsverleden. EO-directeur Arjan Lok vertelde gisteren hier op Radio 1... in de perstribune over dat plan. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met een dramaserie over Aantjes, de politicus. 90 jaar hè, inmiddels. Ja, ja maar zeg, nog onwijs. Maar uh, helemaal enthousiast. Ja, ja. enthousiast, uh, slim, uh, meedenkend, uh, betrokken. En wie speelt dan Aantjes? Dat is nog een geheim. Ja, reden genoeg voor ons om even te bellen met Willem Aantjes. Hij is inhoudelijk niet bij deze serie betrokken. maar heeft wel een gesprek gehad met de eindredactrice Drama van de EO. Wat vindt Aantjes ervan dat deze serie er komt? Niks. Nee, wat moet ik daarvan vinden? Het is dus toch goed recht van een, uh, van een vrije omroep om een, uh, om een gedramatis gedramatiseerde versie van mijn leven te maken. Ja. Maar ik zou me zo ook voor kunnen stellen dat u graag wil weten uh, hoe de inhoud van die serie dan is. Ja, dat zou ik kunnen, dat ik zou willen weten, maar dat hebben ze me niet gevraagd. En uh, ik wil er ook geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Dat bedoel ik niet negatief. Dat is uh, hun recht om het... Uh, ik weet niet wat ze ervan maken. Ik wil er ook echt geen invloed op uitoefenen. Ik wil er, dan heb ik, neem ik daarmee verantwoordelijkheid voor. Dat wil ik niet. Maar ik weet natuurlijk best dat er straks een heleboel mensen zijn... Ja, die niet goed onderscheiden tussen realiteit en, een, uh, en fictie. En ik weet natuurlijk wel hoe, de, hoe dit soort drama-series gemaakt worden. Dat is een mengeling van realiteit en fantasie. En dat maakt dan uh, wat... Iets van wat zij een mooi verhaal vinden. Ja. Hebben, zij, hebben zij helemaal niet met u gesproken hierover, inhoudelijk? Ik bedoel, hebben ze u niet gevraagd van... Uh, er is iemand ze... geweest, die redacteur, eind, eindredacteur drama van de EO. Dat uh, was mij ook zeer welkom, want ik verbaasde me erover dat de EO een eindredacteur drama heeft. Ik denk, kijk dan toch eens aan, zo snel <laughs> gaat dat. Dus, uh, nou ja, en als iemand er met me wil praten, ik hou niemand buiten de deur. Maar op ieder moment dat we het over de inhoud van het gaan hebben gezegd, nee, daar praat ik niet over. Maar u hebt ook niet de garantie gevraagd bijvoorbeeld, dat, het, dat het zoveel mogelijk naar waarheid uh, is en, en niet dat het veel uh, bijbedacht wordt? Nee, want dat is het karakter van een drama, dat er natuurlijk veel bij gefantaseerd wordt. Maar zodra ik me daar inhoudelijk in ga mengen, neem ik daar ook verantwoordelijkheid voor. En dat wil ik niet. Nee. Nou zijn er natuurlijk vaker uh, films, series, uh, toneelstukken zelfs, hè, gebaseerd op, op... Nou ja, er ja, is er op... een van Norbert Smelser gemaakt, hè? Dat was een toneelstuk, hè? Ja, dat is van, ja, van uh, Martin van Amerongen. Ja, ik heb me er altijd zeer over verbaasd. Uh, in het toneelstuk komt dan uh, de gespeelde Norbert Smelser... komt het ten aanzien van zijn rol in die beruchte nacht heel goed uit... Ja, en Robert nou, Smelzer riep daarna tegen iedereen die het me horen willen. ik ben gerehabiliteerd, moet je dat stuk maar zien. Ja, dat is de functie niet van zo'n toneelstuk. Ja, dat zal met die gedramatiseerde versie van mij ook wel het geval zijn. Het is een mengeling van waarheid tot dichtdoen. Dan maken ze toch een eigen selectie. Ja. Dat mag allemaal. Dus uh, ik zal het met belangstelling zien, allicht. En ik weet dat er natuurlijk veel mensen zullen zijn... Dus... ...die uh, verschil niet, uh, niet zullen maken. Die denken dat het allemaal realiteit is, ja. Dat is gebeurd met alle toneelstukken en drama's. Meneer Aantjes, bent u toch ook nog wel een beetje vereerd... ...dat ze een serie over u gaan maken? Nou, vereerd niet. Ik ben natuurlijk wel uh, nieuwsgierig hoe het wordt. Dat hoop ik nog mee te maken. Nee, nee vereerd. Nee, trouwens. <lacht> zijn meneer Aantjes, nog, nog één vraag... Ja. Ik weet niet of u nog een beetje thuis bent in de huidige acteurs. maar wie zou, u, wie zou een goede Wim Aantjes spelen? Nee, dat kan ik niet. Daar hebben geen idee van. En die wereld ben ik toch echt niet thuis natuurlijk. Nee, nee. dat zou ik nog echt niet weten. Nee, nee. geen nou, idee. We gaan het maar afwachten. Ja, ik waar ik weet er één. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Aantjes zelf? Ja, zo is dat. <laughs> ja, Willem Aantjes was dat. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jean-Pierre tv-criticus bij de Volkshand... en Willem Schonen is hoofdredacteur van Trouw. We hadden net iemand aan de lijn van de lokale zender daar in Alphen... naar aanleiding van die wedstrijd gisteren. Alphense Boys Haaglandia, behoorlijk uit hand gelopen na afloop. Daar hebben zij beelden van gemaakt, die hebben ze een tijdje achtergehouden. Allerlei omroepen wilden die beelden mm. natuurlijk laten zien. We hebben net de uitleg van de man daar gehoord. Willem, is dat een overdreven reactie? Of... Nee, ik vond het eigenlijk wel verstandig. Ook, om, kijk, ook omdat ze zelf niet hebben uitgezonden, dus ze zijn het zelf ook heel voorzichtig geweest. Dus dat ze dan even 24 uur over nadenken alvorens die. Uh, aan collega's van andere zenders uit. Uh, ja, maar dat uitgeven. was niet zozeer nadenkendheid als wel onervarenheid. Ze bestaan vijf weken en werden totaal verpletterd door het feit ja. dat ze ineens opnieuw mm -hmm. staan. Ze maken daar een soort proefprogramma uh, met, met uh, ja. Ja, in het voetbalwedstrijd, en dan gebeurt dit ja. ineens. Ja, ja en als, ze natuurlijk... zelf, als ze het zelf hadden uitgezonden, en, en vervolgens op slot hadden gegooid voor collega's van, van andere zenders, dat was vond ik het een ander verhaal. Uh, maar ja. ze zijn ja. zelf ook heel terughoudend geweest. Jawel, ja. ja. ja. ja. wat ik vreemd vond, is dat ze uh, het openstellen voor alle collega's. Uh, maar dat ze geen moeite hadden met justitie. Want Dat ja. is vaak het probleem. Ja. Dat je ja. geen verlengstuk wil worden van Precies. justitie. Precies. Daar trek je eerder de grens dan, dan, ja. dan voor collega's. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed zeg jij dat ze niet. Uh, ook, want ik bedoel, ze zouden daar misschien ook wat geld aan kunnen verdienen. Denk als NOS en RTL. Ik noem het dan, die willen die beelden dan hebben. Uh, maar dat hebben ze daar zijn ze niet volgens zicht. Gewoon eerst even goed uitgezocht. Ja, even, even, even nadenken. Ja. Dat, ik, ik, ik vond het wel een verstandige reactie. Nadenken is nooit verkeerd. <laughs> nee. en, en, ja, en of de relatie met die club of de lokale spanningen daar. daar Mee te maken heeft, dat kan ik niet inschatten, maar ik maar ja. vond het wel een plezierige ja. Nou Ja, uh, Kees, dat is ook toeval. Kees Jansma is daar voorzitter ja. uh, bij <laughs> Alpense Boys en uh, goed, uh, de, de, de werd dus even gesuggereerd dat die beelden daarom, nou niet zozeer vanwege Jansma achtergehouden werden, maar in ieder geval uh, die man zegt ook dat de club uh, aan alle kanten wil meewerken om, uh, om die hele zaak op te lossen... want uh, die zitten daar natuurlijk ook mee in de maag. Zullen er een drama in? Ja. ja, ja, <laughs> ja. Ik ga, zie je eruit trouwens een drama-serie over, over uh, Met eindjes. Willem Aantjes? Nou, uh, een beetje wel, maar ik hou mijn hart ook wel vast. Want uh, de recente geschiedenis heeft wel geleerd dat het heel vaak niet zo goed gaat met dat soort series. Onlangs werden we nog geacht in Tom Hofman... de jonge Freddy Heineken te zien. Ja, ja ik had daar toch moeite mee. Maar er ja. zijn ook, ook, dacht, dacht, dacht, ook wel series geweest over het Koninklijk Huis en zo. Die ja. waren toch allemaal goed gewaardeerd? Ja, uh, ja, de ja de klopt. klopt. Uh, Joop den El is, ja. uh, dat is allemaal redelijk goed gegaan. Maar uh, dat zijn onbereikbare uh, grootheden. Uh, of ze zijn dood, uh, of ze zijn onaantastbaar of niet bereikbaar maar iemand die nog leeft en die wordt ineens door uh, Pierre Bokma stel ik maar even voor, <lacht> vertolkt. Ja, ik <lacht> weet het niet. Uh, nee. Willem, ja, het ik, leven ik, van Aadjes biedt genoeg aanknopingspunten. Ja, maar dan goed. is het wel te hopen dat ze niet alleen die, die, die ene episode eruit halen. Ja. Ja. Zijn, zijn ondergang en de, de, de persconventie mm -hmm. van Rudy Jong en het, alles wat daar gebeurd is met de is afgevoerd en afgebrand. Ja. Maar dat het dan ook over zijn hele leven gaat, dat, ja. dan zou het nog wel interessant zijn. Maar als ja. het zich daar allemaal op gaat concentreren dan hou ik mijn hart ook wel een beetje vast. Ja. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. We wensen ze veel bij de Zometeen meer in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws in het NNW-journaal. Hier is Mark Visser. De directie van de NS overlegt met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur over de toekomst van de vira treinen Vrijdag maakten de Belgische spoorwegen bekend te stoppen met de Vira die tussen Amsterdam en Brussel reed. Ook de NS heeft inmiddels besloten om de stekker uit de Vira te trekken, zeggen gebronnen binnen de spoorwegen en de betrokken ministeries. De NS wil dat niet bevestigen, maar wel is bekendgemaakt dat Bert Meerstad vertrekt als topman.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 En in Midden-Europa blijft het water stijgen. In de Donau wordt vandaag een waterstand van 12 meter verwacht. De Tsjechische hoofdstad Praag kampt met de ergste overstromingen in 10 jaar. Bijna 3000 mensen zijn geëvacueerd. Er zouden vijf mensen zijn verdronken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Jean-Pierre Gele, tv-criticus van de Volkskrant... en Willem Schoonen is hoofdredacteur van uh, Trouw. Ja, over de Vira, daar ging het net ook alweer even over. Vanmorgen groot op de voorpagina van de Telegraaf. NS stopt met de Vira. Het gond is nu al de hele ochtend rond, maar NS heeft het nog steeds niet officieel bevestigd. Uh, Jean-Pierre, mooie scoop voor de Telegraaf? Uh, ja, ik denk het toch wel. Ik ken toevallig uh, de, de auteur van het stuk, omdat het een oud Volkskrant-collega is... Ik heb alle vertrouwen in hem, omdat hij heel goed is ingevoerd in deze materie. Het enige wat volgens mij uit, die, uit dat hilarische gesprekje van vanochtend op de radio bleek... en alle communicatie van de NS daaromheen, uh, is dat, dat er, er is intern kennelijk gedond erover En Ik begin nu te vermoeden, het ministerie ontkent nog dat er al een besluit is genomen. Er, er moet iets in die top van de NS en het ministerie fout liggen... En dat is helemaal niet erg, maar geeft dat dan ook gewoon toe. Uh, maar die, die stuntelige communicatie van vanmorgen. Er is een woordvoerder ja. die, die zegt een afspraak. Het af. duurde een hele ja. tijd voordat er een woordvoerder in de uitzending kwam. En toen kwam hij ja. en toen had hij eigenlijk maar één mededeling. Namelijk Meerstad ja. gaat weg, dat ja. was al gepland. Ja. Ja. Ja. En dat, over die Vira, nou ja, daar nou, was ook nog iets mee. Maar, we, ja. we hoorden net overigens dat dat de oud woordvoerder uh, tot een paar weken geleden was van Henk Haag de omroepbaas. Uh, <laughs> okay. Maar dat is Oké. Okay. <laughs> uh, wat, wat, wat vond jij ervan Willem? Is, is, is, is dit nou een primeur? Want uh, ja, het rommelt natuurlijk al langer rond die Vira, zeker na wat er in België was gebeurd. Het ja, ja het, het, het, dit nieuws komt u niet, niet helemaal uit het terugvallen. vallen. Maar, uh, en, en je hebt de NMBS die in België die heel harde uh, taal heeft uitgeslagen richting de Italiaanse treinenbouwer. Die, maar die, goed, die, die zitten wel een beetje in een andere positie, want die hebben nog geen treinen. Die, die hebben wel treinen in bestelling, maar die hebben nog ja. geen treinen gekocht. En uh, NS heeft er, 7 of 9 daar in Amsterdam op, op ja. het zijspoor staan. Ja. Dus die zitten met een heel ander probleem. Um, maar dat het op een gegeven moment ook hier uh, de software deze kant op zou gaan, dat was niet helemaal onverwacht. Nee. Maar het is natuurlijk het is een mooi verhaal. Alleen ik begrijp dus niet. Dat, want ik zou dan altijd. Als het al waar is dat het van dat het al gepland was... dan zou ik het nog even uitstellen. Niet vandaag. Ook nog met dat, met dat nieuws. Dat logisch is logisch dat we met z'n allen nu die, die dingen aan elkaar knopen. Ja, ]elijk? lijkt mij ook. Ja. Ja. Dat is ook weer het mooie van crisiscommunicatie. Hoe stunteliger dat gaat, hoe meer je die crisis bevestigt. Terwijl je hem keihard aan het ontkennen bent. Ja, dus nu doe je uh, geen mededeling over de, over de zaak, over Vira. Maar je meldt wel dat je topman ja. weer gaat. ik denk, ja. Twee dingen mogen niks in elkaar te maken nee, hebben. Ja, dat het... gaat er bij de luisteraar niet in. Als, nee. als het al zo is natuurlijk. Als het al zo is, ja. ja, ja, ja. ja dat moet ook nog maar afwachten. Ja, um, ja dus, dus de verwachting is toch wel dat de ene is dan in de loop van deze dag wel met iets moet komen, lijkt me. Uh, ja, ook daarover zei die woord voor de leuke dingen. Ooit gaan ze met een mededeling komen. Ja. Ja. Goed, nou uh, gewoon nieuwe treinen bestellen. Gewoon de klein de, de bij de Italianen indienen in, en in, in, in Duitsland nieuwe treinen bestellen. Maar. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik las uh, zaterdag in jouw krant uh, Bert Wagendorp. Die, ook, die ook zich ook verbaasde over dat ding gewoon een paar kilometer harder dan de normale trein. Waarom zijn we er ooit aan begonnen? Maar ja, goed. dat is überhaupt uh, volkomen ja. idioot natuurlijk. Ja. Um, maar daar komt uh, nog een parlementaire enquête over, mag je geen <laughs> En een drama-serie. een drama serie. <laughs> <ja>. <laughs> nou, over drama-serie gesproken. Zet er een kamer op. Je had hem gehad daar in Limburg met Jos van Rij. Want uh, daar was natuurlijk ook van alles over te doen de afgelopen tijd. Um, hij is uh, dit weekend begonnen met een uh, ja, soort van terugvechtactie. Eerst was er een interview met de Telegraaf, ook bij Telegraaf TV te zien. En zondag zat hij op de bank bij WNL op zondag. Ook een beetje gelieerd aan de Telegraaf. Dus hij heeft wel zijn podium daar vooral uh, gezocht. Uh, Jean-Pierre, heeft Van Rijn een slimme deal met die Telegraaf gemaakt, denk je? Uh, nou, ik, ik uh, vond dat hij wel uh, overtuigd en oprecht overkwam. Dat zegt niet dat hij ook gelijk heeft. Want sommige boeven die geloven echt dat ze onschuldig zijn... terwijl ze toch een misdaad hebben begaan. Uh, ik, ik denk dat hij zelf in zo'n rol gelooft. Ik vind het alleen niet zo sterk van hem dat hij uh, herhaaldelijk voor de Telegraaf... en alleen maar voor de Telegraaf kiest. Volgens mij ondergraaf je daarmee eigenlijk weer je eigen geloofwaardigheid. Hij had er veel beter aan gedaan om vooruit één keer de Telegraaf te doen... en nog ergens anders te gaan zitten. Mm. Volgens mij had dat beter uitgepakt. Nu laat je in elk geval de, de verdenking op je dat er een deeltje is gesloten... dat er misschien wel onderwerpen zijn blijven liggen die hem niet zo goed uitkwamen. Ik zou niet weten wat hoor, want ik vond dat interview van Paul Jansen... gisteren eigenlijk een, best een, een goed gesprek. Ja, was in Wenen op zondag, op de bank inderdaad. Wat vond ja. jij ervan, Willem? Nou ja, kijk, wat, ik ben het met jean eens. Hij had beter meerdere mediakanalen kunnen gebruiken. Hij had hem geloofwaardig gemaakt. Uh, dus, want nu krijg je, dus, het is toch heel één-kanaalscommunicatie. Een, een dat dus is eigenlijk niet goed. Maar wat me ook wel verbaast is, dat, hoe, hij, hoe hard hij uithaalt... naar het Openbaar Ministerie... Uh, want hij is lid van de VVD. Dat is toch een partij die heeft een zekere reputatie als het gaat om misdaadbestrijding. En is ook voor een behoorlijke misdaadbestrijding. En nou. dan krijg we in één keer een VVD-politicus... Die gaat vertellen hoe intimiderend een, een, een inval kan zijn van het OM. Ja, dat maken ja. ik criminelen dagelijks mee. Dus, dus dat is helemaal niet zo bijzonder dat van Rij dat nu mee, maar, ja. ja, Ik zeg het een beetje rot, <laughs> maar dat van. Zo gek is het niet. Ik bedoel, een inval is intimiderend. Ja. Dus, dus, dat, dat, dat, ja, goed. Ik kan me voorstellen, als, je, als jij echt zelf vindt dat je niks gedaan hebt, dan, dan is het nog extra intimiderend natuurlijk. Ja, maar ook dat overkomt. Nou ja, misschien niet dagelijks, maar dat overkomt met mensen ook regelmatig. Ja. Kijk, en, en, en nu roept hij dan, omdat het bij hemzelf is gebeurd, roept hij het OM moet terug naar de mensen. Maat. Nou, ik ben heel benieuwd in wat, wat voor vat de VVD dat dan gaat gieten. Ja. <laughs> Werd die hard genoeg aangepakt, uh, die, die Het, het viel mij gisteren op televisie mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik had me vooraf meer voorgesteld dat hij dat echt een, een soort gespreid bedje kreeg. Ook al omdat WNL herhaaldelijk roept dat zij een soort rechtse televisie willen maken. Ja. Ik weet nooit helemaal wat dat is. En ze slagen er ook niet heel erg in, vind ik. Maar als dat betekent dat je af en toe een VVD'er op de bank hebt en hem zo behandeld, dan heb ik er ook niet zoveel op tegen. Nou, nou ja, goed, Paul Janssen, uh, natuurlijk gerespecteerd uh, krantenman sowieso... Mm -hmm. maar hij verscheen de laatste tijd al veel vaker in allerlei ja. rubrieken natuurlijk... om duiding te geven aan de politieke nieuws met name. Ja. Ik denk dat hij zich daarvoor zou lenen, toch? Om, om alleen maar een PR-praatje met Van Rijen op, op te maken. Uh, nee, dat denk ik ook. De kunst is om het, uh, als het een PR-praatje is... om dat dan zo goed mogelijk te maskeren als uh, echte journalistiek. Maar nogmaals, ik, ik vond het gisteren een, een prima gesprek. Nou. Willem, had jij de indruk dat daar van tevoren afspraken waren gemaakt van... Nou, uh, een beetje kritisch mag, maar niet te veel of zo? Of, of denk je dat ze gewoon zijn gaan zitten? Nou, misschien wel, misschien wel in het eerste interview met de Telegraaf. Die video heb ik gezien daar meer dan, dan, dan gisterochtend. Ja. Mm. Ja. Die, die videoafdeling van de Telegraaf is trouwens sowieso fascinerend. kan ik iedereen aanraden om eens naar te kijken. Maar dat is eigenlijk... Maar u bedoelt iets te amateuristisch? Of ja, zo? dat is wel heel erg houtje-touwtje televisie. Ja. Uh, ja, het is een vak. Uh, ja. Goed, uh, Van rij nog even. Uh, heeft hij zichzelf hier nu mee uh, goed gedaan of niet? Nou, in het in, in oog van de publieke opinie bedoel je? Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk nee. dat het meer is veranderd om goed gaat. Dat denk ik ook. Hoor. We moeten vooral de feiten en uh, onderzoeken en besluiten afwachten. Uh, het enige wat en, hij geprobeerd ja. heeft is een soort uh, slachtofferrol te claimen. Precies. Maar hij zou natuurlijk altijd, zeker als politicus en als senator... hij zou natuurlijk altijd de houding moeten volhouden naar de buiten toe... van ik respecteer uh, uh, justitie, ja. ik wacht de onderzoeks en het staat af... ik zal er rustig op reageren en zo. Maar ja. zo hard terug met maakt, maakt het alleen maar slechter. Nee. Uh, de bezuiniging bij de publieke omroep uh, gaat een hoop veranderen hier. Nou, we hebben net het verhaal bij de VPRO gehoord. Uh, we hebben het hier ook al vaak aandacht aan besteed. Maar de EO kwam uh, dit weekend met het bericht... dat ze amusement en spelletjes gaan schrappen. De directeur van de EO, Arjan Lok, heet hij. zei daarover gisteren bij de collega's van de Pesting. Het als wij moeten kiezen, dan zijn er voor ons drie thema's relevant. Het geloof, samenleving, he, dus alles wat met opiniering heeft te maken, en natuur. Dat zijn de drie thema's die bij onze missie passen. Dus wij zullen denk ik in 2016 geen spelletjes meer doen. Wij zullen geen amusementsprogramma's maken. Uh, dat zijn titels waar ik best trots op ben. Maar als wij moeten kiezen, dan vallen die het eerst af. Um, Jean-Pierre Gele, goed idee. Ja, de zegening van bezuinigen twitterde ik gisteren al als de EO gaat stoppen met spelletjes. Ik, die bezuinigingen zijn nooit mijn idee geweest. Maar als dat moet, dan vind ik wel dat omroepen die in het leven zijn gekomen... omdat ze vinden dat ze bepaalde kerntaken hebben... dat ze zich daar ook toe houden en geen onzin op het scherm gooien. Volgens mij kunnen we, that's the question, of wat weet Nederland, prima missen. En de EO ook. Willem? Ik, ik denk dat het heel verstandig is om, om, het te, om het te zoeken. Als je, als je dit moet doen, hè? want het is wel een bezuiniging. Uh, dus dat, daar begint het verhaal natuurlijk. Maar als je dit moet doen, dat je dan kiest voor je, voor je identiteit en je profiel. En, en de, de, de, de terreinen waarop je bewezen hebt gewoon dynamisch en vernieuwend te kunnen zijn. Dat je dat dan doet, ja. Ik vind het zelfs vooruitgang. Echt, dat meen ik. Ik vind dat de publieke omroep minder onzin moet doen. Ja. En dit soort spelletjes, die kun je overal al zien. Die voegen niets toe. Behalve ja. kijkcijfers. Nou, ook niet eens echt. Nee. Ah, maar nou, dat komen we straks op Want ik ben dus wel benieuwd welke programma's daar dan onder vallen. Want wat is dan amusement? Bijvoorbeeld, ze hebben, hebben een soort wie is de mol, maar dan op, op bijbelse uh, lees geschoeid, zeg maar. Is dat dan amusement nog? Nou. Of is dan kan je daarvan zeggen dat is ook nog weer een soort educatieve. Het ja, verhaal. nou ja, dat vind ik ook lastig. En daar wil ik, als ik er al iets over te zeggen heb, ruimhartig in zijn. Ze moeten het vooral zelf bepalen natuurlijk. Het hangt ook af van het bedrag wat ze willen bezuinigen. Uh, ik vind één wie is de mol overigens wel genoeg op de publieke zenders. Maar goed... Dat moeten ze onderling maar uitmaken. Ja, ja. Het Willem... zijn wel dure programma's. Ja, dus daar valt heel wat te Willem, in, in jouw krant stond vandaag een, een, een opiniestuk van hoogleraar interreligieuze debatten Marcel Poorthuis. Uh, hij zegt dat, dat de KRON en CV met die fusie goed na moeten denken over hoe zij op een creatieve manier het geloof centraal kunnen stellen. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou ja, door, door, de, door, de, door het in ieder geval om, om te beginnen de belangstelling ervoor serieus te nemen. En dat is, dat is misschien bij de NCV nog wel een beetje het geval, bij de KO zeker niet. Die hebben toch eigenlijk. Alles wat met geloof te maken de afgelopen jaren bij de RKK over de schutting gegooid... en er zelf eigenlijk heel weinig aan gedaan Maar, maar die zitten er nu wel ook bij, die RKK. Ja, ja, ja die zitten erbij. En, het is, en aan de andere kant is natuurlijk de ICON, heeft natuurlijk Icon ervoor gekozen om, om juist niet met die fusie mee te gaan... om daar geen onderzoek te zoeken, maar, maar bij de EO te gaan. Dat, dat is natuurlijk ook een teken aan de wand. Bij de NCV is meer het verhaal van, nou, we doen het niet meer expliciet, maar we doen het impliciet. Want we besteden nog heel veel aandacht aan uh, bijbelse thema's en waarden, zoals duurzaamheid en... Uh, en recht en rechtvaardigheid en uh, liefde noemen we op... maar altijd impliciet. Nou, Het is de vraag of je, of je daarmee wegkomt. Ik denk dat je toch ook, uh, ook in, in dat huis straks... expliciet aandacht wil ze moeten besteden aan, aan de grote vragen des levens. Want die belangstelling daarvoor die is nog steeds enorm. Zo jij vind je dat ook? Ja, eigenlijk wel, ja. De, de, met name de KRO, die, die zendt nu programma's uit als memories... en dat noemen ze ook allemaal uh, uh, in, in relatie staan tot hun uh, kernwaarden. Zo kun je alles wel verkopen. Uh, nou pleit ik er niet voor dat ze alleen nog maar vieringen gaan uitzenden... want dat wordt ook wel heel erg jaren te, 50 televisie. Maar ze zouden wel in staat moeten zijn om, nu ze er gefuseerd moet worden... om uh, creativiteit uh, ja. te, te, te benutten en te creëren, te, te scheppen. En daar zou, zou toch ook iets heel moois uit moeten kunnen En dat heeft de EO ook gehad. Hè? De EO heeft dat bewezen, denk ik. Als je kijkt waar die, die omhoog vandaan is gekomen... Mm -hmm. uit een hele mm -hmm. uh, uh, zuil met de luiken dicht, weet ah, je wel. Ja. En waar nu toch waar toch veel dynamiek in gekropt is. Het ja, ja, dus een stapje de... terug en een stapje naar voren. Ja. Want je moet altijd rekening houden met, met de traditionele achterwanden. moet Arjan Lok ook. En die, hij, heeft, ja. hij heeft ook af en toe stappen terug moeten doen. Maar de dynamiek blijft er toch ja. in zitten. Maar toch gaat dan iets van die dynamiek weer nu terug. Want ze gaan uh, terug meer misschien terug naar een ja, kernwaarde. Is en, en is dan de kans dat je minder kijkers trekt, is het natuurlijk ook aanwezig dan. Ik weet ik niet. Het een hoeft niet automatisch te leiden tot het ander... Ik vind het sowieso wat, wat moeilijk grijpbaar als genre. Want, uh, als je kijkt naar uh, de EO-versie van uh, de Matthäus Passion, de Passion. Uh -huh. dan, dan zie je acteurs over het water van, uh, van de Hofvijver lopen. en daar kijken miljoenen mensen naar. Dus uh, er is daar inderdaad een enorme markt uh -huh. voor beide partijen, zowel Caro als EO. Uh, maar hoe je die het beste kunt bespelen, daar ben ik zelf heel slecht in. <laughs> Jij beoordeelt het als ze, als ze er leuke programma's omheen hebben gemaakt. Ja, uh, ja nou, ieder zo'n vak natuurlijk. Ja, zeker. Uh, duidelijk. Uh, Dank dat jullie er waren voor uh, het Media Forum. Willem Schone en Jean-Pierre Gele. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. En, nou ja, zij stond natuurlijk vol in de belangstelling de afgelopen tijd. Anouk uh, met dat liedje uh, Birds uh, op het Songfestival. Dat staat op dat album en nog veel meer. Uh, bijvoorbeeld ook dit liedje, Pretending As Always.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 My face, pretending as always, and these are the bright days. Away. No joy or delight. Just put me to bed so I can shut my eyes tight. Did you love him like you know you should? I was in it for the long run, yeah, yeah. You'll never feel the same again. There's no turning back, cause my heart is a longer home Nieuwe album, dus van Anouk Sad Sing Along Songs deze week, Radio 1 CD. We gaan de nationale Nieuwsquiz beginnen voor deze week. Bo Wilsterman, 41 jaar uit Amsterdam, is de eerste kandidaat. Hartelijk welkom. Handelt in kledinghangers? Ja, dat is niet alledaags, inderdaad. Nou ja, weet je het grappig? Je hangt je kleren op op zo'n hangertje... En dan denk je eigenlijk niet meer na van dat daar ook nog iemand uh, zijn brood mee heeft. Nee, dat vindt. klopt. Maar, maar het is ook niet voor de particulier. Het is voor eigenlijk meer voor de detailhandel, voor de mode-industrie. Want ja, als je een kledingzaak inkomt. komt. Elk kledingstuk hangt ook weer op een kledinghanger. Ja. Dus de winkels hangen er helemaal mee ja. vol. Maar die mag je. Vroeger mag je, mocht je die nog wel eens meenemen. Dan kreeg je die erbij. Maar dat is Dat maar... gebeurt niet vaak. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee dat klopt. Ja. Dat zijn bezuinigingen. Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, je denkt er soms niet bij na. Maar nu dus wel. Uh, zeker de komende minuten. Als jij meedoet in de, in de quiz. Uh, nou, het is helemaal blanco, uh, het speelveld. Uh, jij moet eerst de score neerzetten. Dat gaan we nu doen via de Nieuwsfactor bijvoorbeeld: de Nationale Nieuwsquiz. Het begon allemaal met uh, een protest. Tegen het sluiten van een park. Eigenlijk een nietszeggend protest. Vervolgens uh, hield premier Erdogan een speech waarin hij zei: wat ik wil, gaat gebeuren. De protest groeide, en de grimmigheid op straat ook. Iedereen die nog een appeltje te schilderen heeft met deze regering. Erdogan geeft zijn tegenstanders geen duim toe. Waterkanonnen, traangas en volgens sommigen zelfs rubberkroonels gebruikt. Premier Erdogan wil niet wijken en de betogers dus ook niet. We gaan ervan uit dat we vandaag er opnieuw van dit soort rellen te zien zullen zijn. Ja, volgens Erdogan zijn de rellen aangewakkerd door de oppositie. De premier wees de kritiek van de hand dat hij een dictator is. En ondertussen treedt de Turkse politie hardop tegen de protestanten. Uh, protestanten? <laughs> dat klinkt ook wel mooi in dit geval. Demonstranten, zullen we maar zeggen. Uh, vraag 1. Welke organisatie liet gisteren weten dat er bij de rellen doden zijn gevallen? Is ik heb geen flauw idee. Ik weet het, maar ik mag het niet zeggen. Gok ik iets. pas. Ja, oké, okay, dat kan ook. Amnesty uh, International uh. is het. Uh, afgelopen dagen door de volksopstand twee doden gevallen. en, en uh, iets van duizend gewonden, zeggen zij. Amnesty dus. Vraag twee. In Istanbul is. Een, uh, en een aantal andere Turkse steden trouwens. was het uh, gisteravond opnieuw onrustig. Hoe heet de wijk daar in Istanbul. waar de onlusten vannacht het hevigst waren? Dat is goed. De politie zet de traangas in tegen duizenden demonstranten. In deze wijk is ook het kantoor van premier Erdogan gevestigd. Vraag 3, een kop uit de krant, ik lees hem voor... en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Natuur dicteert medogenloos. Natuur dicteert medogenloos. Gaat dit over 1, Drie ervaren tornadojagers zijn omgekomen in Oklahoma... toen ze in een tornado terechtkwamen. 2, duizenden Nederlandse toeristen zitten door uh, de overvloedige regenval vast... in Oostenrijk en andere Alpenlanden. Of 3, in de Franse Pyreneeën zijn dit weekend een aantal skipistes opengegaan... omdat er voldoende sneeuw was gevallen. Ik heb de kop niet gezien, dus het zou voor mij alle drie kunnen. Wie van de drie? Natuur dicteert medogeloos. Ik gok op... Uh, op de eerste. Dat is fout gegokt, want het is de tweede... Duizenden Nederlandse toeristen zitten door overvloedige regenval vast... in Oostenrijk en andere Alpenlanden. Skop uit de telegraaf vanwege het gevaar... voor modderlawien zijn alle wegen ook afgesloten daar. Vraag 4. Ook Nederland krijgt waarschijnlijk last van het water. Rijkswaterstaat heeft campinghouders en boeren al gewaarschuwd. Er wordt rekening mee gehouden dat wat voor gebieden hier kunnen onderlopen. Uit de water. Dat is goed. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed. Wie horen wij hier spreken? Als we zo doorgaan is er geen rechtelijke macht meer nodig... want dan ben je al veroordeeld in de media... Want als er over een aantal jaren, als het ooit door een rechtszaak komt... blijkt dat er niets aan de hand is geweest, mm -hmm. dan lees je dat op pagina 14. Jos van Rij. En dat is goed. Hij is geen lijstduur meer voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar hij blijft wel lid van de VVD, zei hij gisteren bij WNL op zondag. Vraag 6. Van Rij is dus heel kritisch over de behandeling van zijn zaak. Zo wil hij dat de Tweede Kamer een onderzoek instelt naar de werkwijze van welke instantie. OM? Ja, nou, die kwam, ja. die kwam echt op het allerlaatste ja. moment. Uh, OM staat voor Openbaar Ministerie. En dat is goed. Uh, van Rijs spreekt van een politieke afrekening. Dan de laatste vraag. Nog vier punten, de vrienden. Ik krijg de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Een onderwerp, dus geen persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn naam doe ik geen eer aan. 3. Ik spoor voor geen meter. Stop, de Vera. Dat zou best eens goed kunnen zijn, maar we weten het natuurlijk niet helemaal zeker. Voor twee punten was de aanwijzing door mij zit de NS opgeschreven... met een strop van honderden miljoenen. En voor één punt, alles wijst erop dat de NS vandaag de stekker uit mij trekt. Vira, naam bedacht door een merknamenbureau. Volgens het bureau is de naam internationaal makkelijk uit te spreken... en is het een sterke, korte naam die geassocieerd wordt met trots en zelfvertrouwen. Ik weet niet of ze dat nu nog onderschrijven. Je komt op zeven, daarmee gaan we vermenigvuldig in deel twee van de quiz.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 In België waren ze al uh, tot die conclusie gekomen en nu is de verwachting toch dat de NS dat ook gaat doen. De NS, eh, NOS moet ik zeggen, heeft al aanwijzingen dat die beslissing genomen is. We hebben de woordvoerder van de NS gehoord die het nog een beetje voor zich uitschuift, maar toch. Uh, en daarom de stelling: de NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje #standpunt kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz en de eerste deze week is Bo Wilsterman, 41 jaar uit Amsterdam, scoorde 7. Nou, dat is aardig. Uh, daarmee gaan we vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd. Ik zeg het er nog maar een keer heel duidelijk bij. We hebben de spelregels nog eens een keer extra uh, aangescherpt. Uh, de doorheen schreeuwen maakt niets uit, want ik moet de vraag helemaal stellen. Bovendien ga ik je corrigeren als je het wel doet, dus dat uh, mag niet. Gewoon afwachten tot de vraag gesteld is, dan het antwoord of het woord pas. Oké, okay? okay. daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke tennisser behaalde gisteren zijn 900ste zegen? Federer. Goed, over welk examen hebben verbijsterde hoogleraar een brief geschreven aan de Tweede Kamer? Nederland. Goed, voor wie doen werkgevers volgens een rapport van CNV Dienstenbond veel te weinig? Pas. Mantelzorgers, hoe heet de wethouder van wiens declaratiegedrag... het gemeentebestuur van Helmond gisteren afstand heeft genomen? Thielemals. Dat is goed. Welk land wil de 1 en 2 eurocenten behouden? Duitsland. Goed, wie zei gisteren dat politieagenten... beter moeten worden getraind in het omgaan met geweld? Uh, Opstelde. Dat was de ombudsman, Alex ja. Brenningmeijer. Welke kerk is gisteren na zes jaar weer open gegaan? God, dat is Rotterdam. Hoe heet die? Uh, uh, pas. Pauluskerk. Ruim de helft van wat voor instelling is volgens burgemeesters te zwaar beveiligd? Pas. Gevangenissen. Steeds meer meisjes kiezen op het VWO. Voor wat voor vakken? Technisch. Is goed. Exacte vakken. Welke rivier bereikte gisteren een waterpeilrecord bij Passau? Uh -huh. De Donau. Dat is goed. De regering van welk land wil inzagen in belastingbetalingen van grote bedrijven... om belastingontduiking aan te pakken? Frankrijk. Dat is goed. Van welke voetbalcoach werd gisteren bekend dat hij een contract heeft getekend bij Chelsea? Mourinho. Goed. In welke stad werd een overdekte schaatsbaan gekozen als Stadsinitiatief 2013? Van Rotterdam. Goed. In welke plaats heeft dit weekend een grote brand gewoed in een discotheek? Ter Dat is goed. Welke hockeyclub is gisteren voor het eerst landskampioen geworden? Van Rotterdam. Ook goed. Wat heeft de politie van Roermond dit weekend gered uit een zwembad? Pas. Een koe. In welke stad werd dit weekend het huis van de IND-chef besmeurd? Pas. Dat was in Leiden. Ja, Leiden. Ja. ja. Um, we hadden dus even Maal, Elfgoed in deel 2... Um, dus dat is goed gedaan. 77. Mooie aftrap voor deze week. Ja, of ben je niet tevreden? Nee, nee ik wist te veel niet, vond ik. Uh, uh. Ja, maar goed, desondanks toch nog 77. Ja. Dat is ja. bovengemiddeld. Uh, we gaan kijken wat dat, uh, wat dat gaat worden. Of het, het stand houdt. Uh, er komen natuurlijk nog vier kandidaten voorbij. Uh, voorlopig dus mee naar huis: de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en de uh, mok en de lunchbox. Nou, is er ook bij. En uh, dan in spanning afwachten of er uh, meer mensen uh, over die 77 heen komen. Oké, okay. goede reis terug Bedankt. naar Amsterdam, want daar komt hij vandaan, Bo Wilsterman. Uh, als u trouwens een keer mee wilt doen aan die quiz, dan kan dat. Hè. Ga naar onze site, uh, de site van Lunch, daar staat een verkorte versie van die quiz. Dan kunt u ook eens even testen of u hem echt zo goed uh, op de hoogte bent van het nieuws. Maar als dat zo is, is daar ook een mogelijkheid om u aan te melden. Wie weet zien we elkaar dan een keer hier in deze studio. Um, het is de week van Alpduk 6, daar gaan we zometeen ook aandacht aan besteden... aan kanker op de werkvloer namelijk, in deel 2 van Lunch.